5 uur. Goedemiddag. Het Q-music-nieuws van nu.nl. Krijg je van Allen. Goedemiddag. Europa twijfelt aan het verhaal van Rusland... dat de Oekraïne een zomerverblijf van president Poetin heeft aangevallen. Dat zegt premier Schoof. Volgens hem wil Rusland namelijk... geen bewijs leveren en verspreidt het wel vaker nepnieuws. Ook Oekraïne ontkent de aanval. De grote brand in Hellevoetsluis is nog altijd niet onder controle. Het vuur brak uit bij een metaalhandelbedrijf en sloeg over naar een ander gebouw. Omwonenden hebben een NL-alert gekregen. Drie paarden zijn uit de rook gehaald. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In de Italiaanse Alpen is een kabelbaan met hoge snelheid... tegen de barrière van een bergstation aangebotst. Vier mensen zijn daarbij licht gewond geraakt. Honderden anderen hebben daarna urenlang vastgezeten. Met helikopters zijn ze uiteindelijk geëvacueerd. Hoe het zo mis kon gaan, wordt nog onderzocht. En schaatster Joy Beunen is nog altijd verdrietig... dat ze zich niet heeft geplaatst op de 1500 meter op de Olympische Spelen. Op het OKT in Tial werd ze vierde en daardoor greep ze naast een ticket. Beunen reageert emotioneel bij de NOS. Ik had deze gewoon heel graag willen hebben. Weet je, wel. je bent al uh, wedstrijd na wedstrijd ongeslagen. En het uh, is gewoon heel zuur. Het is gewoon uh, alsof je een gebroken hart hebt of zo. Het is gewoon een droom wat niet uit gaat komen. Ja, Beunen is al wereldkampioen op de 1500 meter... en was dus een van de kanshebbers voor een Olympische Medaille. Het weer van Weerplaza, vanavond is het bewolkt, koelt af naar 2 graden. Morgen op Oudjaarsdag is het opnieuw bewolkt, alleen in het zuiden, soms wat zon, het wordt 5 graden. Tijdens de jaarwisseling blijft het droog. De Flitsmeistermeld viel op de A12 richting Oberhausen... bij de grens 2 kilometer 10 minuten. En op de A76 naar Keulen, ook bij de grens 2 kilometer 10 minuten. Flitser gemeld op de A1, Eemlijs richting Amersfoort bij 37.1. Fout het jaar uit. Met Q-Music en de beste hits uit het Foute Uur. Tot en met oud en nieuw. Fout en nieuw. Q-Music. Ja, als fout ook helemaal jouw ding is, let dan op. We vertellen je zometeen hoe je twee tickets kunt winnen voor de Foute Party volgend jaar in Eindhoven. Music. Oud en nieuw, Rio hoor je net. Zometeen hebben we, ja heerlijk, Samuel Welten met Echte Liefde is te koop. Echte Liefde is te koop. Wow. De foute missie, de foute missie. En dus is het een goed moment om eens even te testen hoe jouw stemmetje klinkt als je Echte Liefde is te koop moet zingen. De vraag is, wil je even je allerbeste Samuel Welten-imitatie insturen via de Q-Music app? Ja, laat inderdaad de inner-samen Welten in je naar boven komen. En doe je dat, dan maak je kans op tickets voor zaterdag 20 juni in het Philips Stadion in Eindhoven. Dus Q-Music, de foute party, de big one. Ja, en hij staat er op het podium, hè? Samuel. Hij is bij. Hij is niet de enige. We hebben ook Melanie C van de Spice Girls. K3, de Boys, Chaotic, Rolf Sanchez, Chris Ross Amsterdam, Marco Schuitmaker, Gersper Doel met het Tio... Lopende bandwerk. Minimaal. Wat een feest wordt het. Dus, dus ja, wil je erheen? Ik zou zeggen, doe. Stuur het in. Ik kan hem met je microfoon in de Q-app. Ja, net zoals op WhatsApp, hè? Ja. Even lekker zingen. Echte liefde is te koop. Laat horen hoe goed jij als Samuel Welter klinkt. En ga naar de party. De winnaar horen we over. Nou, pak hem even zes minuutjes hier op Q. Deer. Dit is Fout en Nieuw. Q Music. Fout en nieuw. Tijdens Fout en Nieuw, Cassie Canal, Cassie Canal. Heel wat heerlijk. Heerlijk. Ik kan er zo lekker op mee blaren. Ik sta morgen nacht trouwens op hetzelfde podium als Jodie Bernal. Nee, joh. Ik ga even uh, wat plaatjes draaien en een dorp verder uh, bij mij in de buurt. Echt? En uh, na mij, ja, ik, ik ga om kwart voor drie. Ja? Tot half vier. Zo, echt? Laat. Ja, dat is wel pittig laat. Ja. Ja. Ik, moet, ik moet niet te vroeg pieken morgenavond, Le dat heb ik al wel door. En om half vier komt dan Jodie Bernal. Zo, echt leuk. Dus dan kan ik hem even aankondigen daar op het podium. Ik was echt verliefd op hem. Echt? Op Jody Bernal vroeger, ja. Ach, oh. oh, dat vond ik dat een lekker ding? Niet ja? Meer, ja, echt. Hij was... ja, is nog steeds een knappe jongen toch? Nog steeds, absoluut. Zeker. Hoe is nummer? Nou, als jij morgen Moet Ik ga dan... hem even doorsturen naar nou, ja, Als jij morgen ja, bij hem ja, bent. Ik zie je morgen, zou ik even doe zeggen. Maar even goed van mij. Ik heb een uh, blonde mevrouw bij Q die. maar. De foute missie. De foute missie. Gauw door met de serieuze zaken. We hebben volgend jaar juni in het Philips Stadion in Eindhoven... de foute party, de big one. Op het podium Melanie C van de Spice Girls, K3... Rolf Sanchez, Marco Schuitmaker en vele anderen. Je kunt er naartoe. Er zijn nog wel tickets te scoren op de website. Qmusic.nl, daar vind je alle info. Maar hoe leuk zou het zijn als je er gewoon even bij ons komt kapen... Door uh, ja, je allerbeste Samuel wel een imitatie in te sturen via de Q-Music app. Nou, en er zijn echt wat leuke dingen binnengekomen. Even luisteren. Ja, doe maar. Even zien, dit is uh, Mara. Echte liefde is te koop. Wow. Dit is uh, Stefan. Echte liefde is te koop. Zo. Wow. <laughs> <laughs> dit is uh, Cindy. De echte liefde is te koop. Wow ja oh, best zuiver. Geen goed. Uh, Bjorn? Echte liefde is te koop. Wow. Wow. Ja, daar zit al een katje bier in. Uh, Britt? <tie> Echte liefde is te koop. Wow. En aan de telefoon is Andy. Andy, goeiemiddag. Een hele goeiemiddag. hey Andy, stel dat je stel dat je die twee tickets wint. en Weet je al wie je mee gaat nemen? Jazeker, ik neem een partner mee. Oh, gezellig. Kun je een beetje, ja, een beetje feestbeesten? Wij zijn zeker wel feestbeesten, ja. wij houden wel van een 90s party. Ben je wel eens bij de foute party geweest? Nee, nog nooit. Oh, hey. oh. En dit wordt een hele speciale, dit is de big one, hè? Ja, en in het mooiste stadion van Nederland, zal ik maar zeggen. Nou. Je, bent, je bent een PSV-fan uh, aan dat je woorden te horen. ja. <laughs> Waar Wonen jullie ook in de buurt daar? Ja, ik woon in Arlerikstel, dus uh, oh. dat is vlakbij. Ah, Daar ligt toch. Dat ligt bij Helmond. Oh, ja, precies. Ah, dat is wel dichtbij, ja. Ja, ja. ja, ik hoor het al. Volgens mij hebben we aan jou een, in ieder geval een, een gezellig feestbeest. Zullen we nog even naar jouw inzending als Samuel Welter gaan luisteren? Best helemaal goed. Dat was deze. Echte liefde is de koop. Wow. <laughs> nou. Wow. Echte liefde is de koop. Gefeliciteerd, Andy. Je wint twee tickets voor de foute party. De ja. big one. En je bent er dus bij op 20 juni in het video stadion. Ja, ik moet zeggen... Ah, helemaal super. Het klonk echt fantastisch. Dus ik hoop dat je ah, net zo Luidkeels well. Kills meezingt als je er staat. Ik, ik ga zeker in het stadion Light meezingen. Hey, oh. We zien je dan, Andy. Komt goed. Super, dankjewel. En het allerbeste voor het nieuwe jaar alvast, hè. Yo, jullie ook, goed, Succes van de uitzending. Yo.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 Ton Ja. Is fout en, nieuw, fout en nieuw. Met de beste hits uit het fout huur. Cue Music.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 Het allerbeste uit het Foutuur hier op Q-Music. Dit is Fout en Nieuw met ATC Around the World. Het nieuws van half zes komt eraan. Alleen, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Ik ga je zo vertellen hoeveel Nederlanders dit jaar mee gaan doen aan Dry January. Wat zeg je? Dry January. Oh, oké. Okay. Lead Ook zometeen de Soca Boys op Q. Leader, lead leader, Music 2025. Het jaar van tickets voor Dua Lipa. Lady Gaga.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 Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl Jouw thuis, jouw smaak. Met Karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle binnenmeubelen.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 Let op. Geld lenen kost geld. Goedemiddag, QMUSIC Verkeer van Flitsmeister. Er staat een file op de A12. Arnhem richting Oberhausen bij de grens. 2 kilometer, vertraging 20 minuten. Dan een gemeld op de A1. Emelis richting Amersfoort bij 37.1. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het regenachtig. Het koelt af naar 2 graden. Morgen op Oudejaarsdag is het vooral bewolkt. Alleen het zuiden soms wat zon. Het wordt dan 5 graden. En tijdens de jaarwisseling blijft het droog. Het is uh, 1 over half 6. Het laatste nieuws krijgen we van Alleen Altenaar. Alleen goedemiddag. Ja, goedemiddag. De politie heeft eerder deze maand in Vlissingen... een mogelijke aanslagpleger opgepakt. Het gaat om een 29-jarige Syriër die lid zou zijn van IS. Hij wilde waarschijnlijk een aanslag plegen tijdens de feestdagen... ergens in Europa... De inlichtingendienst kwam de man op het spoor na verdacht gedrag op zijn social media. Een witte kerst konden we dit jaar opnieuw vergeten. Maar Weerplaza heeft goed nieuws voor sneeuwliefhebbers. Vanaf vrijdag krijgen we te maken met sneeuwbuien. Vooral landinwaarts zouden het dan echt wel eventjes wit kunnen kleuren. En ook de dagen daarna, zaterdag en zondag, krijgen we met talrijke sneeuwbuien te maken ja, ze over heel het te land. Laat. Ja, het is wel een week te laat. Ja, je wilt toch een witte kerst? Hoe lang is dat geleden? <laughs> Ik zou niet meer weten. Ik ben helemaal de dagen kwijt. Een week, ja. ja we gaan het nieuwe jaar wel dan wit in. Ja, oké. Okay, ja, ja, ja. Ja, er is ook een goede kans dat de sneeuw blijft liggen door de kou. Hoeveel er dan precies gaat vallen, dat is nog even afwachten. Maar volgens RTL zijn deze sneeuwberekeningen niet meer gezien sinds de corona-lockdown. En van sneeuw gaan we naar ijs, want het wordt erop of eronder voor veel schaatsers. Zometeen begint in schaatsstadion Tiaf de laatste dag van het OKT, het Olympisch Kwalificatietoernooi. Over een kwartier rijden de vrouwen de 5000 meter, onder andere Joy Beunen komt in actie. En later vanavond zijn de mannen aan de beurt op de 1500 meter. En nu 2026 echt voor de deur staat, gaan veel mensen ook weer meedoen aan Dry January. Een nieuw onderzoek blijkt dat ruim 1 miljoen Nederlanders... gaan proberen een maand lang geen alcohol te drinken. Oh, dat vind ik veel mensen. Ja. Dat zijn zeker veel mensen. Ja. Ja. Alleen, daarvan lukt het 30% niet... om januari helemaal alcoholvrij door te komen. Nou, vooral als je het op eigen houtje probeert... is de kans kleiner dat je het haalt. Je moet het samen doen, is het advies. Maar wat ook opvalt, blijf je alcoholvrij in januari... dan drink je daarna structureel minder alcohol. Ja, dat, dat geloof wel. ik wel, ja. Ja, dan heb je het licht gezien en dan denk je, oké. Okay, ja. dit, dit, ja. dit is goed voor me, ja. Jij hebt eigenlijk een permanente dry uh, January, toch? Ja, eigenlijk wel. Oh, dan ik... heb je voor de laatste, dat moet op het personeelsfeest zijn geweest. Klopt. Zo, toen was je laveloos. Zo, nou, maar bij mij, is het ook al... <laughs> <laughs> bij mij is het ook alles of niet, een beetje. Maar het was, dat was in eind oktober, dus ja, nu twee ja, maanden. Ja, was het echt op het personeelsfeest ja? dat je voor het laatste hebt ja. gedronken? En eerst volgende keer wordt de foute party. Nou, dat geloof ik niet. Jawel. Dat, ah. dat zijn eigenlijk de momenten dat ik denk, nou, nu gaan we ervoor. Dit nou, is ik, leuk. Vind ik oprecht knap van je. Dat je het zo... Uh... Ja, verder drink ik echt niet. Vind ik echt niks aan. Vind ik ja, niet lekker. Kijk, jij zou het moeten doen. Nou ja, ik, ik hoorde me... <lacht> zo, wat is dit voor? Uh? <lacht> <lacht> <lacht> nou, zou het nou een keer goed voor je zijn. Hoezo? Nou, volgens mij zit jij elk, elk, elk weekend wel lekker even een beetje Dat te tappen. kan ik niet ontkennen, inderdaad. Precies. Maar ja, oké, okay, nou, ik hoor dan alleen hoor ik dan vertellen over Dry Jenner... dan denk ik, oké, okay, misschien moet ik het doen. Nou, ja. dan check ik mijn agenda. Dan zie ik het eerste obstakel op 17 januari. Ja. Dan hebben we namelijk een uh, Q DJ uitje Klopt. Nou, dat tuig, de, de, de, de Mattie Valks en de Dominique Schuurs van deze wereld... Ah. ja, dan ga je gewoon weer een biertje mee zitten drinken. Ja, maar je kan toch ook iets anders lekkers drinken? Wat is dat nou voor argument? Ja, dat klopt wel. Ja, zie je? Je kan ja. toch ook lekker. Nou ja, weet ik ja, veel meer. Je weet hoe dat gaat. Als iedereen daar weer zit te tanken, dan ga ik niet degene zijn die. Ja, en die dat, dat kom... heet een ruggengraat. Ja, nou, die heb ik op dat soort dagen niet. Nee, nou, zijn je eens ook wel. Ja. ja, dus ik, wat, wat ik zeg, oprecht knap als je dat de hele maand volhoudt. En zeker als je dus ja. dat soort uitjes er tussendoor hebt. Zeker. We kunnen het ook samen doen. Hier, 31 leven. januari ga ik met vrienden naar S Volle. Zaterdagavond. Colaatje. Ja. Een fristetje. <laughs> <laughs> uh, je hebt het helemaal mooi, hè? Music, Tom en Judith. One Ration komt eraan. Eerst de Soccer Boys. So follow the leader. You with you. The room, the room, the room is not fire. Follow lida leader, leader, leader, follow the leader. Follow the leader, leader, leader, follow the leader. Oh, Wat zei je nou? Een, een pop van One <laughs> Direction of zo? No? Oh, okay. ja, ik, ik ben een Directioner. Wacht even, wat? Dat ben je als je fan bent van One Direction. Ja, dat snap ik, maar jij? Ja, ik vind dit echt uh, letterlijk een van de beste liedjes ooit gemaakt. Ja? ja! Ik weet niet wat het is. Schrappig. Best song ever. Ja, god, maar, die pop. Ik, dat heb ja. ik al wel een paar keer verteld hoor, op Q. Ik dus ken de, het Er zullen vast mensen zijn die zeggen: van, uh, komt u weer met zo'n pop. Ja, ik heb geen idee. Ik wil het ook heb wel weten. Heb je nog nooit het? gehoord? Nee, ik heb het nog nooit gehoord. Ik kan wel even een foto opzoeken. Ja, ik ben Ik heb niets ooit. Niets. Dit is denk ik. Uh, dit is meer dan tien jaar geleden. Ja. Toen was er een, uh, een pop-up store van One Direction. Op Utrecht Centraal. Ja. En dan kon je allemaal merchandise kopen van die gasten. Toen ben ik daarheen gegaan. Ik had nog geen rijbewijs, ik had nog geen auto. Ik ging er met de trein heen. Toen heb ik daar gekocht. Een levensgrote pop van Harry Styles. Nee, dit weet je niet. <h> <h> Zo'n kartonnen. En. Uh, <h> <h> <die> <h> Kijk, dit is de foto. Ik ga even kijken. Is dit echt? <h> <h> Oh, dat is echt zo'n kartonnen bord inderdaad. Net zo groot als jij bent. Ja, gewoon, ja, 1,80 meter hoog. Ah, jullie lijken ook, jullie hebben allebei een beetje zo'n Justin Bieber uh, Ja, dat was toen haar, in, hè, die haar, periode, ja. ja. Zo... ja. En Bakker. die heb ik toen weer in de trein van Utrecht Centraal meegenomen naar huis in Kampen. <laughs> dus die je pop die heeft toen in de woonkamer gestaan. <laughs> <laughs> ah, en nu staat hij er nog steeds, hoe niet? Nee, hij staat nu naast mijn bed. <laughs> nee, natuurlijk niet. Die pop die heb ik al lang niet meer. <laughs> Dat was, was, was toen wel een leuk verhaal. Heel leuk. Nou, dat Eindelijk. je nog nooit gehoord had. Nee, ik, ik had het ook niet achter jou gezocht, eerlijk gezegd. Ja, heel, heel leuk. Dus ik ging er net wel even lekker op. One Direction, best song ever, tijdens Fout en Nieuw hier op Q-Music. Nu Scoop and Drop It. Drop it. Mm -hmm. Yeah, yeah I've been waiting all day for you, babe. So won't you come sit and talk to me And tell me how we're gonna be together always Hope you know that when it's late at night I hold on to my pillow tie of how you promised me forever. I never thought that mm. anyone could make me feel this way. Now uh. that you're here, boy, all I want is just a chance to say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 My heart is breaking with every word I'm saying. Oh, Dus ik, in fouten nieuw, leave, get out... komt een uh, ja, terecht berichtje van Sander via de Q-app. Komt de deurbel nog een keer vandaag? Ja, goed dat je het zegt, Sander, want tot en met morgen... tot en met Oudejaarsdag kun je hier bij ons een straatoudejaarsloten winnen. Ja, inderdaad. Uh, hoor je de deurbel voorbij komen... app dan zo snel als je kan deurbel in de Q-app deze kant op. Word je vervolgens teruggebeld, kom je in de uitzending... dan win je een straatoudejaarsloten voor de staatsloterij Oudejaarstrekking... met kans op 30 miljoen euro. Ik zoek die bel erbij en ik ga hem de radio opslingeren over, nou... Ja, pak hem even binnen nu en twintig minuten. Oké, okay, top. She's like the wind Through my tree She rides the night Next to me She leads me to moonlight Only to burn me with the sun taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes. She's not in my league. Just a fool to believe I have any. like the wind I look in the mirror and all I see is a young old man Am I just fooling myself That she'll stop the pain Living without her the wind. Als gisteren, dat vannacht al aan dronken. En werd ik wakker, wist ik niet waar ik was. Beide domme dingen dachten niet aan morgen. Kunnen we terug naar die jaren vannacht? Het is al lang. Van Acht Heb ik heb een huis en praat ik over de liefde En we mogen niet klagen want we hebben het goed Oh, maar soms mis ik dit daar dat ik mezelf kon verliezen Ik zou het nog één keer willen overdoen Het is al lang geleden maar we zijn Vanavond gaan we feesten net als toen. Liever een kater dan dat we ooit vergeten hoe het moet. dat steeds diezelfde zelf de kroeg. Ik zou de maar nog donk genoegen. is voor later, voor later. is voor later op Q-Music. Spijt is voor later. Tijdens Fout en nieuw. Zometeen het nieuws van 6 uur. Wilde je nog iets zeggen over Martin Moriero? Nee, jij zei spijt voor later. En toen deed je echt zo lekker dat eretje erbij. Martin Moriero. Precies. Cheryl. <laughs> zo, dat klinkt nog wel goed <laughs> eigenlijk. Hé, hey, zometeen hebben we deze voor je. Ja? China in your hand. En ook Snap komt eraan tijdens Fout en nieuw.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 In Randstad weten we dat er 124 banen nodig zijn om het weer te voorspellen. Van elektromonteur en finance manager tot engineer. Op Randstad.nl vind je alle banen. Randstad, partner voor talent. Nu bij IKEA, heel veel sale.